Goedemorgen, ik ben Dielke en Dit is het nieuws van NOS op 3. De dienstplicht geldt nu ook voor meisjes. Net als jongens kunnen ze een brief verwachten van het ministerie van Defensie, vertelt verslaggever Rob Bolsjes. Meisjes die dit jaar uh, 17 worden uh, in 2003 dus geboren zijn, die krijgen dit jaar uh, voor het eerst een oproep uh, voor de dienstplicht. Dus wat uh, voor jongens al geldt, dat geldt vanaf dit jaar dus ook voor de meiden. In 2018 is dat besloten uh, na een voorstel van de toenmalige minister van Defensie, Hennes Plasgaard. Die wil de gelijkheid voor jongens en meisjes. Ook prinses Amalia krijgt post van Defensie. De 17-jarigen hoeven volgend jaar niet naar de keuring of de kazerne. In Nederland is geen opkomstplicht. Ons land heeft een beroepsleger. Pas als er oorlog uitbreekt, zullen dienstplichtigen weer worden opgeroepen. In Amsterdam is een man op straat neergeschoten. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Het gebeurde vannacht rond twee uur, er zouden meerdere schoten zijn afgevuurd. Twee verdachten vluchten te voet, de politie is nog naar ze op zoek. Tussen de blikjes, plastic verpakkingen en andere troep op straat... ...liggen steeds vaker wegwerp mondkapjes. Dat is echt niet goed, zeggen Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation. Want mondkapjes zijn erg schadelijk voor de natuur. Ze lijken op papier, maar er zit veel plastic in. Let op als jij het niet altijd zo nauw neemt met de coronaregels. Er gaat strenger gehandhaafd worden. Agenten en BOA's letten niet meer vooral op zware overtredingen... ...maar ook op het alcoholverbod en het aantal mensen dat bij elkaar staat. Het zal dus vooral van het gedrag van mensen afhangen of er ook daadwerkelijk meer boetes worden uitgeschreven. Maar wij zullen in ieder geval wel de stap naar voren uh, doen om het signaal af uh, te geven van dat het zo niet uh, kan. Voortaan wordt een eerste waarschuwing opgeschreven. Gebeurt het later nog een keer, dan krijg je een boete. Het weer, vanochtend soms nog een beetje zon, maar vooral vanmiddag kan het weer regenen. Het wordt een raad of veertien. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de AMBB. Geen files in Noord-Holland, maar nog steeds vertraging op het spoor tussen Hilversum en Wees. En tussen Hilversum en Almere Poort er rijden geen treinen door een kapotte bovenleiding. De rest van de ochtend rijden er bussen. En tot zover de verkeersinformatie.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 so clear cause I wait for my cue and just listen play my position like a show star pick up everything, mommy, and then in no time I bet I better make this one in my mind. and that's for sure cause I, I never been the type to break up a happy home. but it's something about baby girl I just can't move But so tell me mom, what's it gonna be? she said, you don't know what you mean to me I what I do oh. All I And I never say a word, I know how niggas start acting trippin' I, trip I uh -huh. heard about the girls no way, hey, well they gon' fight over fight no day no, no game. Hey, As you can see, but uh, I like your steeze, your style You holdin' me now, do way come through and holler And swoop me in, it's too soon. Now that's gangster, and I got special ways to thank ya huh. But don't you forget it, but uh, it ain't that easy for you To back up and leave him, oh, but uh, you Got ties for different reasons. I respect that. Right before I turned to leave, she said, "You don't said, know what said, you done to come come me." And it's more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 en dan ben je bijna dood. Dus zeg me wie het verste pisse kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan? FM. Yes. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de Nederlandse aanbieder van Zakenreizen, BCD, verdwijnen 3000 van de 14.000 banen. Een onbekend deel verdwijnt in Nederland. In het FD zegt het bedrijf dat de omzet door corona is gekelderd. Meisjes vallen vanaf dit jaar onder de dienstplicht. Ruim 100.000 meisjes die in 2003 zijn geboren, krijgen deze week van Defensie een brief. Onder hen is ook prinses Amalia. Twee stichtingen zijn een actie begonnen tegen het op straat gooien van mondkapjes. Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation ergeren zich eraan... dat er steeds meer kapjes bij bushaltes en in de bosjes liggen. De actie heet Maak van je mondkapje geen zwerfkapje. En het weer van het zuidwesten: uit regen, vrij veel wind en het wordt een graad of 14. E. E. E. Touch my body and you say my name, giving me what I need. Every minute.